Schuine streep i streepje ask. Hey, goedemiddag. Welkom bij het uh, i-ask vragen uur van Bartimeus van 22 maart. Um, leuk dat jullie er zijn. We hebben weer wat dingen bij elkaar gesprokkeld. En wel de volgende is de i-ask vragen. Er was een vraag over het zinken van uh, agenda items tussen Outlook en een agenda om dat aan of uit te kunnen zetten. Nou daar gaat Tom zich even over uh, ontfermen. Ik ga kijken naar de Weet Ik Veel app. Iedere zaterdagavond is die uh, quiz. En misschien vinden sommige mensen dat wel leuk om mee te spelen. Je weet het maar nooit. Tom heeft ontdekt dat de Adobe Reader ook voor iPhone uit is van Acrobat. Uh, daar wil hij heel graag wat over vertellen. Ik uh, heb... of eigenlijk Astrid kwam ermee aan... zeilen met de, map, met de map... met de app Onze Taal. Nou, dat is een leuk ding. en Er staat van allerlei wetenswaardigs zin... wat ik helemaal niet wist. Misschien dat jullie er minder van kunnen leren dan ik. Als ik, dan ik, weet ik veel. Kijk, dat is het probleem alweer. Uh, <laughs> nou, die staat er ook zeker wel in. Tom heeft een uh, audiofiele app... voor echte freaks ontdekt. Die heet Audio Stretch... Nou, daar wil hij graag van over kwijt. Ik wil een ding doen over tv-gids. Ik heb er wat, een aantal opgezocht, maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo goed uit. Ik vind ze, ja, naderen tot allemaal erg lastig. Dus dat wil ik een beetje met z'n allen doen. Eens kijken wat jullie daarvan vinden. En dat loopt eigenlijk over in het volgende stukje. En dat is van alle nieuwe leuke iPhone dingen. En wat een ieder invalt dan wel eruit te flappen heeft. Oké, okay, ik geef de mic even vrij voor uh, uh, dingen waar echt brand op zit. Mocht iemand wat hebben, dan hoor ik dat. En anders gaan we beginnen met de IAS e vragen met Tom voor de iTunes agenda synchronisatie. Ik geef de mic vrij. Ja, als Nens hier is, uh, is er dan een keer een mogelijkheid dat er wordt, nog eens er wordt uitgelegd hoe je op de Mac op die C-conference inlogt? Ik heb Nens nog niet binnen zien komen... Uh, maar is dat veranderd sinds dat we dat de laatste keer hebben uitgelegd? Dan, nee, is niet veranderd. Sorry, nee, is, ik, ik kan ook uh, podcast teruggaan. Weet jij welke dat is dan? Dat kan ik wel even voor je uitzoeken. Uh, als je dat even een mailtje wil zetten, dan zoek ik het voor je uit en mail ik dat terug. Is prima, komt goed. En als je me straks even mailt, dan leg ik het je uit, want ik zit nu op de Mac. Nou, helemaal prima, dat was uh, Egbert, was dat die dat riep. Oké, okay, nog anderen die van tevoren iets te melden hebben wat echt niet kan wachten. Dan zou ik zeggen, Tom, begin met het verhaal over de iTunes en het zinken van Outlook-agenda's. En wat zij wilden, ze gebruikten de voice-over-agenda... ...en ze wilden afspraken die ze daarin maakt niet zien op de computer. Tom, ga je gang. Oké, okay, dankjewel Dirk. Goedemiddag allemaal. Ik zie, Ik was even weg uit de conference room op mijn computer... En dan zie ik dat het vandaag de dag wat lastiger is om er daarin terug te komen. Dat werkt niet meer met alt -tab. Dat moet via de, uh, het systeemvak. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, we hebben het natuurlijk wel vaker over iTunes gehad. Dus we kunnen het denk ik vrij kort houden. Um, belangrijk is om je iPhone aan te sluiten. Om dan iTunes te starten. Of andersom, net wat je wil. Kan allebei. Dan ga je in het... Uh, in dat lijstje, dus dat bronnenlijstje, zoek je je iPhone op en dan ga je tabben. Dan krijg je die verschillende aankruisvakjes of tabbladen zijn het eigenlijk met uh, uh, samenvatting, info, muziek, foto's, uh, beltonen, noem maar op. Als je het uh, Tweede aankruisvakje, dat is info. Als je dat aankruist, dan krijg je vervolgens de mogelijkheden, mogelijkheid om te kiezen wat voor informatie, en dan bedoelen ze in dit geval contacten en agenda informatie. en. Uh uh, notities, hoe je die wil synchroniseren. Als je doortapt, dan krijg je dus allemaal aankruisvakjes. Bijvoorbeeld van, uh, wil je je contacten synchroniseren, kruis je dat aan. Dan krijg je daarna de keuzemogelijkheid als je meerdere uh, uh, programma's hebt waar contacten in staan op je computer. Meestal heb je alleen maar Outlook, dan zie je in een volgend keuzelijstje Outlook staan. Um, datzelfde heb je dus ook met agenda. Uh, als je het kruisje, het vinkje bij agenda dus weghaalt, dan wordt de agenda niet meer gesynchroniseerd. Um, het enige, ik heb dat zelf nog nooit gedaan, dus het enige waar ik een beetje uh, het over twijfel, is wanneer je dat niet meer synchroniseert, of je dan niet, want dat doet hij namelijk wel met muziek synchroniseren, of je dan niet alle informatie van je ...iPhone weggooit. Uh, wat je ook kan doen... ...is zeggen van... ...ik zorg dat mijn... Uh, ...agenda-informatie gesynchroniseerd wordt... ...met de cloud, dus met iCloud. Op dat moment... ...gaat hij ook niet meer... ...je agenda synchroniseren met je computer. Ja, volgens mij is dit... ...eigenlijk alles wat er op dit moment over te zeggen valt. Ik weet niet of er nog mensen zijn die... ...op of aanmerkingen... ...of aanvullingen hebben. Ik laat de microfoon los. Nou, de enige aanvulling die er misschien nog te maken is, is dat um, als je met iCloud synchroniseert, dan worden gesproken agenda items niet meegesynchroniseerd, voor zover ik weet. Of dat zouden ze onlangs opgelost moeten hebben, maar tot nu toe is dat niet het geval. En dat is, dacht ik, naar Outlook toe ook niet zo. Dus die gesproken agenda's, dat lijkt heel aardig, uh, maar de synchronisatie en dus je backup wordt daar niet in meegenomen. Nou, ik hoop in ieder geval dat je vraag beantwoord is hiermee. En uh, ik laat de mic even los voor een andere vraag of reacties hierover. En anders ga ik door met de volgende app. Uh, het klopt, Dirk. Met Outlook worden die audioboodschappen ook niet gesynchroniseerd. Oké, okay, de weet ik veel app. De... Um... Weet ik veel app die had vijf oefenvragen. Ik dacht dat ik die kon resetten. Maar ik speelde per ongeluk vanmiddag de vijfde vraag door. Dus dat kan ik je niet laten zien. Um, voor zover ik het gezien heb is het ding gewoon toegankelijk. Weet ik veel. Weet ik veel. Klopt. Als ik hem start, dan... Het spel. De, de heb ik een spel. Koppeling. De spelenuitleg. Voorwaarde, koppeling en welkom bij de onvervragen. Test je kennis met vijf onvervragen. Zorg dat je de vraag binnen de tijd platwoord, anders is hij helaas fout. Start de oh. vragen door op de button te klikken. Veel succes met het beantwoorden van de vragen. We zien je graag zaterdag terug bij het live spel. Start de onvervragen. Knop. Oké, okay, dan ga ik de oefenvragen toch starten. Even kijken wat hij ervan maakt. Voor zegt hij dat ik zelf alle vijf al beantwoord heb, maar dat zien we wel. Wat ik wel gemerkt heb is dat je heel snel moet zijn met vragen beantwoorden, anders zijn ze fout. Start de oefenvragen. Start de oefenvragen. Succes aan de wagon. Je kunt dit oefenspel maar één keer per week spelen. Ja, zie je wel, helaas. Hij ziet al dat ik er vijf gedaan heb. Uh, wat je kunt doen is vanaf de onderkant... Uh, het laatste antwoord zoeken, dan echt als de mieter gewoon naar links vegen tot je de vraag hoort. En dan heel snel naar rechts vegen om het antwoord te geven. Ik denk dat het op zich wel kan. Ik weet niet of het live even snel gaat. Ik denk het wel. Deze app heeft verder helemaal geen instellingen of wat ook. Dus dat is wel weer grappig. En uh, ja, Voor de mensen die graag mee willen spelen op zaterdag uh, is dat te doen. Dus verder is daar niet zo heel veel over te zeggen. En is het gewoon eigenlijk een hele. Ja, uh, simpele app. Waar je gewoon snelheid voor nodig hebt. Dat is het belangrijkste. En je hebt vijf oefenvragen om te oefenen. Tot mijn schande had ik er vier van de vijf fout. Ik was er twee, ging ik uh, te langzaam. En twee, die wist ik gewoon echt niet. En één, die had ik zo maar goed. Zeg ik het goed? Ja, dat was de verhouding, geloof ik ongeveer. Oké, okay, ik geef even de mic 5 voor een andere ervaring voor een. Uh, ...weet ik veel, appje... ...en anders gaat Tom door. De app werkt en is toegankelijk... ...maar je moet inderdaad heel snel handelen... ...en ik merkte... ...maar dat kan ook uh, beschijn zijn... ...dat hij zelfs uh, live... ...wat sneller... Uh, ...moest antwoorden dan... Uh, dan, uh, en daar is ook gewoon uh, volgens mij ook zelfs de aandacht aan gekregen dat het toch niet heel erg uh, goed werkte. Want ik weet nog bij de eerste uitzending, daar wel, uh, werkte de hele app sowieso niet. Dus daar waren al heel veel uh, gedoe over, zeg maar. En, maar de tweede keer kon ik het wel heel erg snel gaan. Dus um, voor ons moet je dan inderdaad heel snel even de antwoorden lezen en dan de vraag. En uh, er je bijna geen kans meer om uh, het goede antwoord te kiezen. Ja, ben ik met je eens. Het, uh, het vergt echt tempo. Oké, okay, nog andere vragen of opmerkingen. Gaan we verder met het volgende. Tom, die had uh, Acrobat 3 er ontdekt en daar houdt hij van met JAWS op de PC. Dus dat is zoiets van, nou, laat we eens kijken wat hij voor de iPhone doet. Tom, ga ons verrassen zou ik zeggen. Uh, Dirk, ik hou helemaal niet van PDF's eigenlijk. Nee, ik ben geen, geen fan van PDF's. Uh, op de een of andere manier lukt het me ook nooit om, om ze echt goed te lezen. Uh, dat zal wel aan mij liggen, ik heb daar gewoon geen geduld voor. Maar deze app kwam ik tegen in NCT van de week en ik had zoiets van: ik ga daar toch eens naar kijken. Um, ik zit hier nog een beetje in een verhuissituatie, dus ik moet even naar de grond voor mijn Mackey. Ik heb hem wel aangesloten, maar. Oké, okay. gaan we even kijken of alles werkt? Muziek, pagina Z, tweetlist: Adobe Reader. De Adobe Reader. Adobe Reader. Recent. Oké. Okay. Nieuwe functies. Acrobat documenten. Tab 2 van 4. Recent. Ik ga even bovenin. Bovenin hebben we de knop recent. Dat is eigenlijk gewoon wat je uh, wel ook in, in Windows programma's en Mac programma's ziet. De laatst geopende bestanden. Lijst wissen. Lijst wissen, dan wordt de lijst van recente documenten gewist. Een eeuw jong, pdf 22 maart 2013, 56,3 kilobytes. Nou, dit um, had ik mijzelf gemaild. Ik zal dat straks ook nog even laten zien hoe dat gaat. Een eeuw jong is een documentje van Bartimeus. Geselecteerd, recent, Top. 1 van 4. We hebben dus vier tabbladen, recent, documenten, Documenten. acrobat.com, Acrobat. Stop. 3 van 4.com. Nieuwe functies, Top. 4 van 4. Nou, die zullen we, daar zullen we even naar kijken. Geselecteerd. Nieuwe functies. Top. Nieuwe functies. Help. Knop. Naar pagina springen. Tik op de paginanummerweergave. Voer een nieuw paginanummer in en spring rechtstreeks naar de gewenste pagina in uw document. Slim Zoomen. Met Slim Zoomen kunt u overal in uw document tikken om precies in te zoomen op de inhoud die u wilt zien. Nee. Wij analyseren het document zodat de tekstkolom die u aantikt wordt weergegeven. Leuk. Ongedaan maken en opnieuw met het gereedschap vrije vorm. Met onze nieuwe functies ongedaan maken en opnieuw hoeft u niet opnieuw te beginnen met uw markeringen in vrije vorm. Wanneer u een foutje maakt. Door gebruik te maken van ongedaan maken nou, kunt u. De... Stopt het even verder, daar ga ik zelf wel iets over vertellen. Nachtmodus. De nachtmodus heeft met de, de helderheid van het scherm te maken. Wij hebben een nachtmodus. Schermhelderheid vergindelen. Scherm hel... Dit heeft te maken met het feit dat als het. je kunt je iPhone automatisch laten aanpassen aan de lichtinval. En je kunt dat hier uitschakelen omdat dat best hinderlijk kan zijn als je aan het lezen bent. Met een nieuwe functie, prestatieverbeteringen. No. Belangrijke veranderingen op het gebied van afbeeldingsverwerking en GPU-verbruik. Nou, dit lijkt me gewoon even niet zo interessant. Nieuwe functies. Dus we gaan even A, naar dat. de... Documenten. Tab. Twee. Recent. Tab. Ik ga documenten, eerst even naar tab. de documenten-tab. Geselecteerd. Documenten. Tab. Documenten. Bewerken. Knop. Je kunt een document bewerken. Dat houdt in dat je documenten. Um, ik, nou, ik laat ik er gewoon even ingaan. Dan kan ik het allemaal wel vertellen, maar ik kan het jullie ook gereed. even laten horen. Map maken knop. Map maken. Bovenin de knop Map maken. Je kunt dus een nieuwe map maken. Gereed. De gereedknop. Zoek. Zoekveld. Een zoekveld. Map test 1. Ik heb een map test 1 gemaakt. Een eeuw jong. PDF. En 22 maart jong. 2000. Recent. Zo. En ik Dat is het dan. Ik tik nu PDF. op een eeuwjong en wat kan ik dan? Een jong. Hij is geselecteerd, geselecteerd nu. 22 maart 2. Dupliceren. knop. Bovendien dupliceren knop. Verplaatsen. Verplaatsen knop. Dan kan ik hem dus naar een andere map verplaatsen. Naam wijzigen. Knop. De naam wijzigen. Verwijderen knop. Verwijderen. Gered. Knop. En dat is het al. Zoek. Zoekveld, gereed. We doen even gereed. We doen niks van die dingen. Bewerken, knop. Dat is dus bewerken. Zoek. Zoekveld. Map test 1. Een eeuw jong PDF recent. E Een eeuwjong PDF. Ik ben nu weer in mijn documenten en ik start even dit documentje. Documenten knop. Bovenin weer de documentenknop. Acrobat.com knop. Nou, dat spreekt voor zich. Weergavemodus. Knop. De weergavemodus, daar gaan we even naar kijken. Documentmodus. Koptekst. Document Kop. Gered. Knop. Doorlopend. Grijs. Geselecteerd. Eén pagina. Nachtmodus. Schakelknop. Uit. Geselecteerd, Geselecteerd. één pagina. Eén Ik heb pagina. geprobeerd... Dit... Doorlopend. Geselecteerd. Ik Te veranderen, maar er gebeurt niks. Dus geen idee. Het kan ook aan mij liggen, maar ik kan hier dus eigenlijk niet zoveel mee. Kopt Gerät. Dus we gaan naar de gereed, dan hebben we dat gehad: Documenten, Acrobat, Weergavenmodus, Opmerkingen. Knop. Opmerking, kom ik zo op. Delen. Knop. Delen kom ik ook zo op. Zoeken. Knop. Pagina ja, 1 van 12: Status, Versie T, B, V, Inspraken naar VT en Eeuwjongstrategie Bartimeus 2000. Nou, dit is dus een, een stuk van Bartimeus. Laat ik beginnen met te zeggen hierover dat helaas een hele pagina in één keer wordt voorgelezen, dus je hebt niet de mogelijkheid om um, zeg maar een, een regel voor regel een pagina te lezen. Het is gewoon één pagina is één geheel. Hetzelfde wat ik ook steeds tegenkom in iBooks. 1/12. Tekstveld. Hier kan ik dus een andere pagina intikken. Pagina 1 van 12. Aanpasbaar. En hier kan ik dan ook nog. Pagina 1 van. Pagina 2 van 12. Door dus te vegen met één vinger of met de drie vingers. En dan zegt hij het niet. Twee, pagina 2 van 12. Aanpasbaar. Nou, met drie vingers vegen zou hij dus naar pagina 10 moeten. Dat doet hij pagina 3 van 12. Onderaan ja. scherm. Nou, heel apart. 3 Pagina Zoeken. Knop. Delen. Knop. Opmerkingen. Knop. We gaan even naar de opmerkingen. Knop. Vrije vorm tekenen. Knop. Hij komt dan op vrije vorm tekenen, dat is niet helemaal bovenaan. Blijkbaar kun je hier, als je dat wil, een vrije vorm in het document zetten. Notitie, knop. Even nog als aanvulling, als je uh, gaat zoeken naar Adobe Reader in de App Store, dan zul je ook zien dat er duidelijk wordt aangegeven dat hij dus force proof is. Mark. Notitie, knop. Notitie, knop. Markeren. Knop. Markeren, knop. Doorhalen, knop. Doorhalen. Onderstrepen, knop. Tekst, knop. Vrije vorm tekenen. Knop. Handtekening. Knop. Nou, dat... Terug. Knop. Hand en dan terug de knop. tekst. Op Ik ga even naar. Notitie. Een notitie? Tik op de plaats waar je notitie wilt toevoegen. En dat is dus eigenlijk al een beetje mijn probleem, want die notitie. Ik kan natuurlijk gewoon op die pagina tikken. Pagina 3 van 12 zeker niet, omdat de vernieuwing direct. Ik tik nu gewoon twee keer. Pagina 3 van 12, tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Tom. Uh, als je dit de eerste keer doet in dit document, dan word je verzocht om een naam in te vullen. Dus deze uh, aantekening is van mij. En dan vervolgens krijg ik een tekstveld. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. En ik tik hier even in. Dit is pagina 3 voor de grap. Hoofdletter F. Hoofdletter E. Hoofdletter D. Hoofdletter D. I. I. T. T. Spatie. Spatie. I. I. D. S. S. Spatie. Spatie. E. A A F G G. Pagina 3 van 12. I. I Spatie. N. N. A A. Doet-ie. Spatie. Paar meer. Cijfer. 4. Pagina 3 van 12. 4. 3. Dat staat erin. Pagina 3 van 12 zeker niet. Omdat de vernieuwing Dun. De Knop. En ik doe dun. Handtekening. Knop. Goed, dus nu gaan we terug. Terug. Knop. Zoeken. Knop. Pagina 3 van 12 zeker niet. Pagina 3 van 12 zeker niet. Omdat er documenten... En nu had knop. ik verwacht dat hij hier ik op dat in zou staan. Modus. Opmerkingen. Knop. Maar als ik nu naar opmerkingen kijk... Vrije vorm tekenen. Knop. Handtekening. Terug. Knop. Pagina 3 van 12 zeker niet. Omdat er vernieuwing. 3 slash 12. Pagina 3. Doorhalen. Knop. Markeer. Notitie. Nou, markeren. Notitie. Dan ga ik naar notitie. Tik op de plaats waar u notitie markeren. Geselekt. En nu doet hij het niet meer. Maar geselecteerd. Notitie. Knop. Markeer. Doorhalen. Onderste tekst. Vrije vorm te handtekening. Terug. Knop. Pagina 3 van 12 zeker niet. Omdat er. Nou, het vervelende Pagina is 3 van 12... Dat ik hem vanochtend dus wel terug kon vinden, mijn opmerking. Ik deed het op dezelfde manier, maar nu dus niet. Maar het moet dus mogelijk zijn om opmerkingen aan pagina's toe te voegen. Um, geselecteerd. We gaan maar even terug. terug Onderste tekst. Vrije vorm handtekening. Terug. Knop. Zoeken. Knop. Delen. Knop. Opmerkingen. Weergavemodus. Knop. Acrobat. Dat komt. Weergave. Opmerk. Delen. Knop. Dan gaan we nog even naar de delen. Attentie. Knop. Document e-mailen. Knop. Document e-mailen. Knop. Openen in. Knop. Openen in. Document Knop. afdrukken. Knop. Afdrukken. Annuleren. En annuleren. Dat zijn de mogelijkheden. Um, ja, ik vind dit vervelend, want ik had vanochtend, kon ik mijn opmerking wel terugvinden... En nu niet. Dus er is nog of ik doe iets anders dan vanochtend of er gebeurt iets anders dan vanochtend. Dat kan ik nog niet helemaal um, achterhalen. Maar ik vond het juist wel leuk omdat er een hele tijd geleden ook de vraag was of er zoiets bestond. Of je dus inderdaad aantekeningen kon maken in, um, in een uh, pdf document. En dit leek dus te lukken. Dus ik was heel blij. Maar ik ben nu toch weer redelijk teleurgesteld. Um... Paar 3-12. Textveld. Ja, wat ik net al zei, de hele pagina wordt voorgelezen. Je kunt hem dus ook in dit geval, je hoorde ook net al continu, was ook grijs. Het kan ook met het document te maken hebben. Ik zal even voor de goede orde nog even Thuis. een ander document Adopt. binnenhalen: telefoon, mail, 18 nieuwe onderdeel. Moet ik dan, ik heb expres mezelf even een document gemaild. Mail. inkomend 6 ongelezen Kees Rijman, zoeken inkomend, zoekveld, osbussen. Google Mail. Oeh, hij is heel traag. Accessibility, 4 ongelezen berichten. Die moet ik hebben. Inkomend, 4. Dirk van de Vel, ongelezen. Tom Hessels, proef met Adobe Reader. Okay. 13 uur 22. Ik open hem. 2 van 202. Groet, Tom. MacBook-R-13 inch. Dit is een handleiding van de MacBook, MacBook Air. Ja. En nu hoop MacBook. ik... Inkomend, 3. 2 van 202, vorig bericht. Volgend bericht van... Macbook onderstreping R onderstreping Markeerbericht Groet hey. mark Tom Macbook onderstreeping R 13 inch mid 2000. Ja, hopelijk nu wel Open met Adobe Reader Knop Nou, dat heb ik dus nu open met Adobe Reader knop En natuurlijk ook, je kunt nog meer met Adobe, Adobe documenten. bestand Ik heb knop. hem nu geopend Acrobat.com Weergavemodus Knop Opmerkingen Knop hetzelfde verhaal Knop Delen Zoeken Knop Pagina 1 van 72 1 slash 72 Tekstveld Deze pagina is blijkbaar blank 1 Slash Pagina 1 van 72 Aanpasbaar Pagina 1 van 2 van in... 72 Pagina 2 van 72 Hij 2... leest hem niet eens voor jongens 2 pagina 2 Pagina 3 van 72 3 pagina 3 van 72 Zoeken Knop. Pagina, 3 van, pagina 3 van 72. Nou. 3, pagina 3 van 72. Aanpasbaar. Pagina 4. Van, ik ga gewoon even een end verder. Pagina 12 van 72. Ik kan me haast niet voorstellen dat het lege pagina's /72. zijn. Pagina 11 van 72. Gedeponeerd symbool. Gedeponeerd symbool. En slash uitknop. Nou. 11, pagina 11 van 2 bladwijzers knop Hij doet dus wel pagina niet. 11 van 72 aanpasbaar ik zie hier ook ineens pagina, een knop pagina, bladwijzers pagina. verschijnen, dat is ook nieuw leuk hè, he, dan heb je die van uh, ineens 70. van alles uh, 20 slash pagina 20 van 72a gedeponeerd symbool ja. wat mij dus opvalt dit zou toch ook een, een goede pdf moeten zijn uh, blijkbaar is het dat niet dus ook ontoegankelijke pdf's worden hier niet goed voorgelezen ja, nou, uh, al met al, ik was vanochtend wat enthousiaster dan dat ik nu ben... ...omdat uh, ik dacht van die opmerkingen, dat gaat lukken... ...en uh, tekst toevoegen en zo, dat gaat werken, dat werkte ook. Maar helaas dus nu niet meer en ik ga daar zeker nog even mee spelen. Uh, de conclusie is dat hij, wat mij betreft, misschien iets meer mogelijkheden biedt... ...dan je in, um, in iBooks hebt als je een pdf leest... Uh, omdat hij gratis is, kan het best de moeite waard zijn om hem, om hem te kopen of te downloaden. En ja, Verder heb ik er niets over te vertellen. Zijn er nog vragen en of opmerkingen? Ik gooi nu de microfoon los. Hopelijk gaat dat wel met Altel. Ja, dag. Uh, ja, ik heb hier natuurlijk in die zin wel veel belang bij, omdat ik uh, word doodgegooid met pdf-documenten. En dat blijft uh, overigens, hoe je het ook bent of keert, altijd een probleem. Want het hangt heel erg af hoe die, waarmee die documenten zijn gemaakt, hoe ze zijn opgemaakt. Sommige uh, leveren geen enkel probleem op, andere uh, daar is geen hout van te bakken. En dan heb ik het nog niet eens over uh, de gemakzucht waarmee men pdf's aanmaakt... ...gewoon uh, door een velletje A4 op een scanner te leggen en hem dan als pdf op te slaan. Dat kunnen we natuurlijk allemaal, dan, er is geen enkele reader volgens mij die dat kan. Uh, wat ik wel interessant vind, uh, maar misschien kun je er iets meer over zeggen, Tom, wat je vaak hebt. Uh, ik krijg bijvoorbeeld uh, via een deal met de betreffende uitgeverij elke week het lokale suffertje hier in PDF uh, en per pagina. Dus uh, elk PDF-document is één krantenpagina. Hé, hey, heb ik een heel verhaal zitten houden? Uh, is dat, heb je dat meegekregen? Want ik stelde het. Even. Nou, het, uh, uh, uh, uh, uh, je viel ineens weg op het moment toen je het over het plaatselijke suffertje had. Dat laatste stuk, dat viel weg. Ja, nou, nou dan valt het mee. Uh, nee, het gaat er dus om dat uh, uh, met name zo'n krant uh, natuurlijk, in kolommen is opgemaakt. En de, uh, allerlei screenreaders die ik erop loslaat, die uh, zien geen kans om die kolommen fatsoenlijk uh, voor te lezen. Wat je dan krijgt is dat je zit een artikel te lezen en dan krijg je ineens een stuk tekst of een inzet of wat dan ook of een foto-onderschrift van een ander artikel te horen. Is nou met deze Adobe Reader het mogelijk om die kolommen zodanig uh, te... Kan ik geen antwoord op geven, want ik heb geen uh, pdf uh, met kolommen, zover ik na kan gaan. Dus uh, het enige wat ik je kan aanraden is, ga naar de App Store en download hem, want hij was tenslotte gratis en, en probeer het uit. En nogmaals, wat ik dus nog steeds heel erg jammer vind, is dat, dat je maar iedere keer één pagina in zijn geheel... Hebt en dat je dus niet per zin of per, per uh, alinea, desnoods kan navigeren binnen een pagina. Maar ik zou het gewoon eens proberen. Hij is tenslotte gratis en hij is ook makkelijk weer te verwijderen. De Reorg, ja, nou goed, al was hij niet gratis, kon me dat ook niet schelen. En uh, ja, het feit dat hij per pagina leest, net als in iBooks trouwens, ja, ik, ik denk dat dat uh, te maken heeft met de, de, het, het, het soort data. En het feit dat dat uh, door een uh, voice-over moet worden verwerkt. Ik snap dat wel. Je kunt het overigens. Uh, die handigheid heb ik inmiddels in iBooks ook wel. Uh, je kunt dat stoppen. En... Ja, Ruud, je viel weer even weg. Uh, dit was al de tweede keer en het gebeurt. En twee keer is natuurlijk nog niet uh, uh, voldoende om het zeker te weten. Maar het lijkt erop dat wanneer iemand de, de chat verlaat of erin komt, de boel stopt. In ieder geval val jij dan weg. Ik zie dat je, dan hebben we ook mic available, ik zie nog wel dat je bovenaan staat, maar dan zit de boel vast en moet ik echt clear all speakers doen om de microfoon weer vrij te krijgen. Nogmaals, het is dus twee keer gebeurd op het moment dat er iemand in of uit de chat verdween. En of het te maken heeft met uh, het feit dat je de iPhone gebruikt, weet ik niet. Maar het laatste heb ik dus niet van je meegekregen. Je kunt, nou dat ben ik door al dat geluister ook vergeten. Het is wel een heel mooi alternatief als je in pdf's en uh, andere uh, tekstformaten, waaronder iBooks en uh, meer leuks, uh, wilt werken. Uh, en dat heet, uh, uh, wat is het? Voice Dream Reader of Dream Voice Reader, ik ben het even kwijt. Maar uh, uh, dat werkt wel. Is ook volkomen voor zover toegankelijk. Is een gratis versie en een gekochte versie. Dus je kan hem eerst proberen voordat je hem haalt. En die werkt in, uh, in meerdere talen met a cappella speech. Ja, ik, ik las zoiets vanochtend. Uh, ik heb alleen even heel vluchtig gekeken. Uh, maar wat ik er even aan begreep, maar dat zal wel fout zijn. Is dat je wel die a cappella speech, uh, die, die uh, stemmen. Moet kopen, maar dat zal ik wel fout gelezen hebben. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind wel een nadeel van de ingebouwde spraak in apps, want dat heb je ook met Blindsquare, dat het voice-over vreselijk in de weg kan zetten, zitten. En vaak kun je dan die spraak ook niet echt stoppen. Dat is wat ik uh, jammer vind aan apps die hun eigen spraak meenemen. Ja, nou ik heb hem geprobeerd. Overigens ook een podcast over gemaakt. En uh, ze bijten elkaar absoluut niet. Dat is heel knap. Ze kunnen zelfs door elkaar heen kletsen. Hoe ze dat doen weet ik niet, want ze hebben wel degelijk uh, met, uh, uh, voor ze over gewerkt. En, en daar doen ze het ook in. Wat in BlindSquare echt slecht werkt, werkt in deze app fantastisch. Uh, je kan hem ook als een soort muziekspeler bedienen. Dus op het moment dat je niet in de app zit, maar je wil toch dat hij verder kletst. Dan ga je met twee vingers en dan uh, leest hij weer weerkeurig voor. En dat doet hij in iBooks, in tekst, in pdf en in memo's. Uh, dus... David. Ah. Vertel nog eens even, Echtbert, hoe die heet. Ja. Voice Dream Reader. Drie woorden. Uh, in de App Store te vinden. En als het een beetje mee zit, staat de podcast over die app. Vanavond online. Ik stuur een mailtje rond. Uh, je vindt hem op mijn YouTube. Oké, okay, dankjewel, Echtbert. Uh, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over Adobe Reader? Ja, ik was even benieuwd, Tom. Ik moest even kijken of het talking was, ja of nee. Want. Ik vloog er net even uit. Wat er met die pdf van jou gebeurt als jij die gewoon in de preview mode opentikt in een mailtje. Dus gewoon dubbeltikken zou ik maar zeggen. Of je hem dan wel kunt lezen. Dan ik zal dat gedurende jouw uh, volgende stukje even uitproberen Dirk. En de Voice Dream Reader hebben we voor volgende week um, in het vraaguur neergezet. Dus daar gaan we zeker even naar kijken want dat lijkt me een leuk ding. Oké, okay, nog verder vragen over pdf, gelees en gedoe. Dan ga ik verder met de app Onze Taal. Uh, ik vind het wel een grappig ding. En iedereen vraagt zich wel eens af wanneer je als en dan of hen en hun moet gebruiken of dat soort veel fout gebruikte dingen. Op het moment dat ik het erover heb, ga ik erover nadenken dat ik ze goed moet gebruiken. En dan zal dat vast wel helemaal fout gaan. Als ik de app start. Dan heb ik een zoeken. Uh, als je een app hebt met dingen als begin van oriëntatiepunt en koppeling en dat soort dingen. Dan zijn het in feite een soort webapps. Dan kun je er al. Vrij zeker van zijn dat ze soms op sommige punten wat lastiger bedienbaar zijn. Dat zijn dus een soort ja, gebouwde internetpagina's die als app gebruikt worden. Als ik naar rechts veeg. Taaladvies van onze taal. Kom niveau 2. Met deze kun je zoeken in alle taaladviezen van onze taal. Zie meer voor informatie over het tijdschrift onze taal in de diensten van de vereniging. Vul één of meer woorden in tekstveld. Hier kan ik woorden invullen. Even de speaker wat beter zetten. Zoeken. Vind je niet wat je zoekt? Stel de taaladviesdienst je vraag via e-mail, koppeling, e-mailadres gedetecteerd. Je kunt ze mailen. Voor leden van onze taal of Twitter, koppeling, of wel. 85, koppeling, telefoonnummer gedetecteerd. En dat... 80cpm, Wavere 10.00, 12.30 en 14.00. Kost je dan 80 cent per minuut? Dus je moet dan wel een hele dringende vraag hebben. Wil je daar 10 minuten mee aan de slag gaan? Maar sommige dingen kunnen belangrijk zijn. En dan is het dat je soms zeker wil weten hoe het moet. Oké, okay, uh, de vraag over alles en dan. dan ga ik eens even bekijken. taaladvies met deze. zoeken. meer voor in tekstveld. Die tik ik dubbel. Voel in tekstveld. beweegbaar. En ik tik. Als of spatie dan. Kijken of dat klopt. Ja, dat lijkt erop van wel. Ik kreeg één keer naar rechts. Die maal, dat is een soort xje denk ik waarmee je het tekstveld leeg kunt maken. Dat is een soort kruis. staat er meestal rechts van. En ik doe hem dubbel tikken. We zoeken. Dan zes als toppering. En ik ga nu boven het scherm kijken. Drie streepjes terug. Toppering. Vijftien keer meer. Ze lezen dat de topniveau. Eén van oriëntatiepunt. Dan zes als vijf keer meer dan zes als toppering. Begin van lijst. Vijf keer meer dan zes als. Nou, We gaan kijken. Groter dan slecht. Groter dan toppering. Dan slechts als koppeling. 10 keer zoveel als slechts dan. Koppeling. Ja, tien keer zoveel als slechts dan. Het is een koppeling, dus die kan ik dubbel tikken. Tien keer zoveel als slecht dan. Koppeling. Kijk, op het daar. Ja, juist. Uit komt rollen. Terug. Koppeling. Begin van oriëntatiepunt. Kijk, je hoort hier ook een terugkoppeling in plaats van een terugknop. Dat komt dus weer omdat het een webapp is. Ik veeg naar rechts. Oh. Terug. Koppeling. Taaladvies. Koppeling. Koppeling. 10 keer zoveel als slecht dan. Ik ben geneigd om te zeggen een hotel in Londen kost 10 keer zoveel. Dan. In Praag. Of moet het toch. Als. Zijn. Een hotel in Londen kost 10 keer zoveel. Als. In Praag is juist. Alle vergelijkingen met. Nee, ik laat hem even doorlezen nu. Alle vergelijkingen met zo, net zo en even worden met als gecombineerd. In de volgende gevallen is dat makkelijk. Opzommingsteken. Begin van lijst. Dat betekent zo goed als niets. Opsommingsteken. Ik heb net zo'n jas als jij. Opzommingsteken. steken. Hij is net zo laat als mensen. Opzommingsteken. steken. Deze term is even grappig als Doctor de Maar deze regel gaat ook op voor gevallen waarin de twee genoemde personen of zakken niet. Nou, wie de rest ervan wil weten, moet de app even downloaden. De app heet onze taal. Ik kan hier terug naar. Deze regel gaat ook op. Als ik even hier naar het eind. De verwarring ontstaat doordat mensen geleerd hebben dat je dan moet gebruiken bij ongelijkheid. Maar dat klopt dus niet altijd voor de keuze tussen. Ja, dan gaat het allemaal heel ingewikkeld uitleggen. Dat is uh, ze af en toe wel boven mijn pet. Maar dat ligt dan weer aan mijn niveau van taalkunde. Uh, ik kan hier zeker wat van leren. Ik denk uh, een hoop anderen ook wel. Um... Terug, koppeling, begin van de... Kijk, ik had net ook nog een index ergens gezien. Maar die terug Koppeling. Zoek resultaten. voor 1. Terug. Koppeling. Begin van oorlog. Hij wil nou niet. Taaladvies van onze taal. Met deze kun je zoeken. Als dan. Tekstveld. Nou. Zoeken. Vind je niet wat je zoekt. Nu e mail koppeling. Als dan. Tekstveld. Heeft jij of dat maakt hij woorden af. Wel nou. maak het veldje even leeg. Tekstveld. Beweegbaar. Als dan. Dat doet hij dus niet. Dan moet het even nee, zo. zo. Met lettertje voor lettertje. En ik begin nu te typen met AL. L. A. L. L. Zoeken. Vind je niet wat je zoekt? Zoeken. Nee, hij maakt geen lijstje aan van woorden die erop lijken of die er in de buurt komen. Nogmaals, het is niet zo'n hele uh, ingewikkelde app. Ook deze heeft weer geen instellingen. Ze bestaan schijnbaar nog. En als je dus een vraag hebt hoe iets moet, dan ja, moet het eigenlijk in dit ding wel instaan. Die, onze taal is een soort uh, autoriteit op het gebied van Nederlandse taal. Oké, okay, ik geef de microfoon vrij voor vragen of opmerkingen. Uh, Eén opmerking. Um, onze taal heeft nog een andere leuke dienst voor, ons, uh, voor de taalfrieks onder ons. En die dienst heet Woordpost. Daar kun je op abonneren. Uh, alleen gaat dat niet via een app. Je krijgt dan een e-mail één of twee keer in de week. En in die, ze halen dan een of ander uh, moeilijk woord uit de pers. Uh, dit keer uh, van de week was het iets van monolithisch. En dan gaan ze vertellen wat dat woord betekent en waar het vandaan komt. En je kunt het dus dat, uh, dat kun je vinden op de website van Onze Taal. Prima, prima app uh, als weddenschappen uh, en feestjes. Ik word er heel vrolijk van. Ik had hem nog niet in woordposten ook niet. Dus uh, daar ga ik zeker iets mee doen. Ik vind hem leuk. Uh, we... Oké, okay, helder. Uh, Tom, had jij die pdf nog uh, bekeken? Of wil je eerst liever door met het volgende item? Nee, had ik bekeken. Ook in de preview zegt hij niets. Is de pagina gewoon stil. Ja, dan is het echt gewoon een, uh, een bagger pdf. Dat valt uiteraard wel een beetje tegen voor Apple. Um, ik had nog één ding als opmerking voor Ruud. Um, het is weliswaar een omweg, maar de PDF's die gewoon als uh, kopie op zo'n kopiërenplaat worden gemaakt, of anderszins als plaatje naar je toe komen, die zou je kunnen sturen naar uh, Robotext.nl. Dat is een uh, initiatief van Robotext.org, waar Batymé zich met de Nederlands-talige versie bemoeid heeft. Uh, of als je het binnen je iPhone wil houden, dan is er een file converter app. Daarmee kun je de pdf converteren naar een image. En die image kun je voeren aan Prismo. En die kan dat dan voor je scannen en voorlezen. Uh, ook dat is een omweg. Uh, en als dat een pdf blaadje voor blaadje is dan, of als dat een blaadje voor blaadje pdf is bedoel ik, dan schiet dat niet echt op. Je moet je dan wel realiseren dat zowel bij de fileconverter als bij Robotext documenten op een externe server komen. Dus voor materiaal wat ook maar enigszins uh, vertrouwelijk is, is dat niet handig. Maar het is wel een optie voor ons spul. Oké, dat nog even over pdf dingen. Jammer dat hij het niet doet. Uh, dan krijgen we de app Audio Stretch. Ik heb er eerlijk gezegd niet naar gekeken, dus ik weet niet wat het is. Ik heb erbij gezet dat het voor audiophielen was. Dus dat is Tom op het lijf geschreven. Tom, laat het horen. Ja, Audio Stretch. Um, om te beginnen is het... Jij schreef het al voor de echte audiophielen. Het is nog meer eigenlijk voor de mensen die um, zelf ook muzikanten die zelf spelen... Um, waarom? De app is behoorlijk aan de prijs. Het is een uh, dikke 7 euro. Uh, op de website zie je nog iets van 2 euro zoveel staan, maar als je hem koopt is hij ruim 7 euro. En um, ja, we kunnen hem niet echt helemaal ten volle gebruiken, omdat er ook een grafisch deel in zit waarbij je dus um, allerlei dingen met de golfvorm op je scherm kunt doen. Even globaal gezien wat je met deze app kunt doen, en ik laat het ook zo horen, is een stukje muziek afdraaien. Het is een muziekspeler. Je kunt vooruitspoelen, je kunt achteruitspoelen. Maar wat hem zo leuk maakt voor de audiofielen is dat je het tempo en de toonhoogte kunt wijzigen. Daarnaast kun je dingen ook nog in een, wat ze in muziektermen noemen, een loop zetten. Dat is eigenlijk een lusje, en op die manier kun je. Leren. Stel je voor, ik, ga dat, ik, ik laat het gewoon horen, dat is veel leuker. En we gaan even naar. Muziek. Audio-stretch. Audio-stress. Audio-stretch. Songs. Knop. Ook okay, al, bovenin hebben we de Songs-knop. Gear-knop. De Gear-knop. Ja, zo noemt men dat, dat is eigenlijk de Settings-knop. Daar gaan we zo even iets aan doen. Toto to was present? 1977-1990. Africa. Dat is het nummer dat ik dus had uh, geselecteerd. Toto Pass to Present. Het gaat 9, om Afrika van Toto en dat staat op de LP Toto past to Present. 1, 31. Tijd. Rewind. Play. Rewind. Rewind. Play knop. Playknop. Fast forward. Fast forward knop. Refresh knop. De refresh knop, dat is een verkeerd gelabelde knop. Dit heeft met de loop te maken. Speed. 100%. De speed is 100%. Pitch. 0. De pitch is 0. En dan krijg ik vier knoppen. Knop, knop, knop. Dat noemt de bouwer steppers. De eerste twee zijn voor min en plus uh, bij de snelheid behorend. En de tweede, twee talknoppen zijn voor de pitch. Um, nou, we gaan hem eens even knop, knop, laten playen. Pitch, speed, on, refresh, fast forward, en die refresh, dat is eigenlijk de loopknop. Knop. Ik ga de playknop doen. En nu moet ik hem even iets zachter zetten. Fast forward. Knop. Wat ik nu wil, is dat solootje, dat synthesizer solootje wat in dit nummer voorkomt, wil ik gaan naspelen. Dus ik ga even fast rewinden, want ik ga hem opzoeken. Hop, daar is hij. Terug, dus nu was ik te, te ver. 36, rewind. We gaan even rewinden. Stop. Play. Knop. Nu ga ik zo playen. Fast forward. Refresh. En dan op. Die refresh knop, dat is de loop. Het begin van de loop. Op het moment dat ik die heb aangetikt, is het beginpunt van de lus gezet en dan krijg ik een knop ernaast die A heet en dat is om het einde van de loop aan te geven. Ik heb al gezegd, dit is echt voor fast forward. Play. De muzikanten onder ons. Ik laat hem dus nu draaien. Vast voor het refresh. En ik zet hem vast op de refresh. En ik ga nu even op het moment tikken dat de solo moet beginnen. Tik Halfletter A. Hoofdletter Half A. Hoewel, oh nu staat hij dus in de loop, die hoofdletter A heb ik getikt aan het eind van deze stroven. Nu wil ik deze stroven leren, maar ik kan nog niet zo snel spelen. Hoofdletter B, speed, 100%, pitch, knop. Dus nu pak ik de eerste knop en ik ga de snelheid verlagen. Ik kan hem zelfs stilzetten op een akkoord als ik dat zou willen. Dus nu kan ik er wel meespelen. ik ga dat niet doen, want de toetsenbord is nog niet aangesloten. Nu ben ik eigenlijk niet zo'n goede muzikant. En er staat in een toonaard, in een toonsoort, waar ik niet zo goed in ben. Dus we laten hem eens eventjes... Knop, knop, knop. Een half toontje lager zetten. Let op. Nu kan ik het ineens wel. Nou. Dat is eigenlijk... In een nutshell wat je met dit appje kunt doen. Even over de, het veranderen van de toonhoogte. Um, dit appje heeft geen formantfilter zoals dat heet. En dat houdt in dat je op het moment dat je de toonhoogte verandert... Ik weet niet of mensen met oude bandrecorders die kennen dat nog wel. Als je de, de snelheid verhoogt dan krijg je het, het chipmunk effect of het uh, uh, hoe noemen ze dat nou? Donald Duck effect, dan gaan de stemmetjes heel raar klinken. Tegenwoordige programma's hebben een zogenaamd vormandfilter of nog andere filters waarbij je dat teniet kunt doen. Dan blijft de klank gelijk en alleen de toonhoogte verandert. Dat heeft deze app dus niet. Nogmaals, voor, voor muzikanten die uh, een nummer willen leren naspelen, is dit echt een fantastische app. En als je kan zien en met de waveform uh, uh, het scherm kunt werpen, werken, kun je eigenlijk alleen nog maar mee met dit appje. Maar ik vind hem te duur voor wat hij voor ons kan. Oké, okay, uh, ik geef de microfoon vrij. Ik vind het een stoer ding. Uh, dit lijkt mij het begin van audio editen en bewerken op de iPhone. Ik word daar heel blij van. Ik had de prijs even gemist, Tom. De prijs, een dikke 7 euro, bijna 8 euro. Dat is inderdaad niet goedkoop, nee. En het gekke was dat als je naar de site van de ontwikkelaar gaat staan, dan, gaat, dan zie je daar staan dat uh, er een uh, free version is waarbij het stuk muziek maar 2 minuten uh, speelt. En dat je een, een, een soort uh, uh, in-app uh, aankoop kunt doen voor 2 euro zoveel, maar... Daar klopt dus blijkbaar met deze versie niets meer van. Want deze staat gewoon in de App Store voor 7 euro of zoveel. Hij, hij mag dan duur zijn. Het is wel de enige app volgens mij die kan wat deze kan. Je hebt Hokusai, dat is een stuk lastiger allemaal. En die kan een aantal dingen ook. Ja, kijk aan, Swennings wereldkampioen. Maar die kan een aantal dingen niet wat deze app wel kan. Dus hij mag dan wat kosten. Hij doet wel het. Een... Ja, ik, ik heb ook SAI ook gedownload ge, ge een keer. Eh, omdat ik wilde kijken of ik kon normaliseren zo op de iPhone zelf. Als ik die iets had opgenomen met liftrecorder. En die is minder toegankelijk en, en veel rommeliger. En ja, deze doet dit. Ik ben het met je eens. Ik ga binnenkort ook weer even verder zoeken naar, naar audio editing apps. Want. Uh, als je ook al ziet wat garage bent, waar trouwens van de week een update van kwam, waarbij ik nog niet gekeken heb wat dat is. Als je ziet wat, wat, dat, wat dat allemaal kan, dan, ja, dan komen er nog hele leuke dingen aan. Maar kan GarageBand ook dit soort dingen? Die is toch meer voor het samplen van instrumenten? Ja, GarageBand is eigenlijk een, een, een uitgebreid opname tool met ingebouwde instrumenten. En uh, als je speciale, uh, een, uh, zeg maar, een USB dingetje koopt, kun je er ook nog een USB toetsenbord aan hangen. Het is een, een, een master keyboard, zoals dat heet, om te spelen. Dus. dus uh, een GarageBand is echt een, een, een muziekapp om zelf muziek te maken. Je kan meerdere tracks opnemen met uh, zelfs ingebouwde instrumenten. Je kunt meezingen. Er zitten een batterij effecten in, zoals galm en echo en noem maar op. En uh, ik heb nog niet gezien of GarageBand op de iPhone dit soort grapjes kan. Uh, je kunt wel het tempo instellen. En ik heb. Geen idee wat er gebeurt als je van een bestaand nummer het tempo wijzigt. Het zou maar zo kunnen zijn dat dat ook werkt. Maar dat is allemaal veel ingewikkelder dan dit. Dit is echt een leuk appje uh, voor, voor muzikanten die gewoon iets willen leren naspelen. En dus inderdaad uh, het nummer langzamer willen zetten of in een andere toonaard. Omdat ze het anders niet kunnen. Ja, En als je die knoppen vervelend vindt, kan je ze natuurlijk ook een lepeltje geven. Dan weet je wel helemaal wat je doet. Zeker uh, als je in je muziek zit te klooien. Dus... Ja, voor wat hij kan en wat hij doet is hij eigenlijk. En uh, ik heb nog niks anders gezien wat dit op een makkelijke snelle... Ja, snap ik. Um, TV-gidsen. Uh, er was een TV-gids Light overigens oh, Ik schreef de microfoon vast. Ja, die Alt-L doet dat soms niet in die uh, plug-in. Dat is heel raar. Uh, ik heb weken, dan doet hij het wel en zo af en toe heeft hij dus van... Nou, vandaag niet. Maar bij mij doet hij nu wel en bij Dom doet hij het nou niet. Even kijken, tv Gids Lite was een uh, leuke tv gids, uh, die goed uh, alles weer gaf wat je wilde hebben. Um, en ik heb wat rond zitten kijken naar andere tv gidsen, um, tvgids.tv en tvgids.nl en de nieuwe versie van tv Gids Lite. Maar ik heb eigenlijk geen behoorlijk toegankelijke gids gevonden. Wat ze allemaal hebben, is bijvoorbeeld. TV zo. Onze TV zo? Spuikluis. Onze TV Gids Onze taal. Dat is trouwens wel grappig. Ik had uh, een TV Gids gedownload. En een TV Gids.TV en een andere. Die andere TV Gids die begon plotseling ook. Die heette eerst TV Gids en later ook TV, -gids TV Dus ik had zoiets nou weet je, ik maak wel even een... Um, daar een labeltje aan met TVGids Lite. En toen verschoof ik hem naar de pagina waar ik die TVGids.tv ook al had staan. En toen waren ze plotseling gewisseld qua label. Dus schijnbaar zijn die labels ook niet helemaal keihard en heilig gekoppeld aan hetgeen waar je ze aanhangt. Frits TV TV, Schietzwinter. Even kijken, ik heb hier de TVGids.tv. Als ik die dubbeltik. Films van de dag. Top twist. Heb ik hier wat tablaatjes? Dat is Van de Top 1 van 5. Nu en straks. Top 2 van 5. Films. Top 3 van 5. Prima team. Top 4 van 5. Meer. Top. 5 van 5, 4836, Nou, dat vind ik altijd sowieso irritant. Dat aan de onderkant een advertentie van Google loopt te hangen. Waardoor mijn tabbladen hoger komen en ook. ik daar toch informatie tegenkom waar ik echt niet op zit te wachten. Maar goed. Ik selecteer het. College top, 3.0. Flikker Maastricht, versie 4000, geselecteerd. Vandaag, top, 1 van 5. De vandaag tab is geselecteerd. Ik ga van bovenaf kijken. Film van de dag, context. Film op 2 in genies. 23, 5. 1, 4. 1, Dat Nederland, is de fil film van de dag. Algemeen van de koptekst. Wielrennen, E3-Harold 14, 20, 17, 35. De 1. 1 Rechtstreeks verslag van deze wielerwedstrijd. De e 3 in... Nederland-Estland. 19, 50, 22, 20. De SBSS. Rechtstreeks verslag van de wk kwalificatiewet College Poen, Wesbond-Tupi. 20, 25. Frikke Maastricht. 20, 30, live shows, everybody dancing on, actualiteiten van de koptekst, de wereldruiter, 19, Dus we stoppen het hier een beetje in een soort van categorieën, waar dus wel moet weten wat je zoekt. Uh, nou, dan is deze redelijk te doen, maar voor mijn gevoel slaat hij nog wel wat dingen over, want er zijn nu ook gewoon dingen op tv. En die kom ik hier niet op tegen. Vosklik, knop, geselecteerd. Dan heb ik hier een instellen front. Oh. Instellen front. Vind instellen front. Vind instellen front. Ja, daar heb ik. Vandaag. Terugknop. Aan jou dus. Op tips. Pies je eigen tv-tips. Hier kun je de vandaag top personaliseren. Onze redactie geeft dagelijks tv-tips. Film van de dag. Film van de dag. Schakelknop. En. Dus of die er wel of niet moet staan. Wij vol voor de film van de dag. En je kunt hem slepen waar je hem uh, op het scherm moet hebben staan. Algemin 5. 100%. Aanpast algemeen 5. Schuttelknop 1. Wijsig volgorde 8. Sport 3. 50%. Sport 3. voor de sport 3. Autoprogramma. 50%. Autoprogramma. Wijsig volgorde 8. Sport 3. Aanpok. Nou, een aantal categorieën die je daar in de, de jouw gewenste volgorde in kunt slepen. Van de terugknop. Ik ga terug naar vandaag. Film van de dag. 4.800. College Tour. Respond. Flikker Maastricht. Geselecteerd. Van de top. Top van 5. Dan heb ik weer ruzie met de tapjes die iets hoger staan dan normaal. Nu en straks. Top 2 van 5. Ik kijk bij nu en straks. Daar krijg ik... Optript. Wel wat meer. 15, 15. M.O.S. Studio Sport. zijn WK. Afstand in Sossie Sport Sport. Verslag, verslag van de wereldkampioenschappen. Afstand. 16, 25. Man bij hond. Informatief. Serie reportages Serie reportages waarin te zien is dat groot nieuw. Maar wat ik hier weer mis is de zender waar het opkomt. En ook al tik ik ze dubbel. 16, 25. 20. Hier moet hij dus bij even details. over nadenken. Nu en straks. Man het hond. Koptrek. Button uit. Knop. Man het hond. 16. 25. 17. Knop. Knop. Knop. Knop. Nou, dit is wat ongelabeld spul. Man het hond. JBG. Afbeelding. Serie reportages. Serie reportages waarin te zien is dat voor overige details. Tuinle. Informatief. Subtuinle van top 1 van 5. Dus dat staat niet bij waar het is. Van 4800 van de Subtionale. Nou, Van de. Kom hier. Top, nu straks film. Van 2 van 5. ook even later deze keer. Top 3 van 5. Dat geldt ook voor primetime. time. Nee, van 5. De meer wil ik wel even naar kijken. Die heeft een wat andere 10 indeling. 10. Nee, top 5 van 5. Zoeken knop. Koptekst. Wijzig. Knop. Zenders. genres Persoonlijk. Instellingen. Dus hier kun je op zenders, genres als ik even naar de zenders, zenders, zenders ga. Drukknop. Nee, Geselecteerd Morgen. Knop. van Vandaag. Knop. Niet, morgen. Zondag 24 maart. Maandag 25 Nederland Koptekst. Nederland 1. Nederland 2. Nederland 3. Dus hier kun je per zender wel bekijken wat er op tv is. Maar ik vind het overzicht een beetje te wensen overlaten. Dat geldt eigenlijk ook als ik naar de nieuwe versie van die tv light. Kijk hoeveel ik daar wel mensen over las geloof ik in het VOA-forum die daar wel heel erg blij van werden. Dat is die had ik. Telefoon. Pagina 8 van Frits. TV. Frits hij heeft ze nu allebei, zelfs TV Gids Light genoemd. Die heeft ook een aantal tabbladen, nu en straks. Primetime. Tips en meer. Als ik in deze, hij is nu. Nu en straks heeft hij... 15, en een BS Studio Sport, Schaatsen WK afstanden, sorry, verslag, dit verslag van de wereldkampioenschappen afstanden, traditioneel het stuk van het internationale schaatreffen. Dit jaar is een turnooi in solci, in dit blok. 14, uh, 5000 meter mannen. Ook daar zegt u dus niet. Channel 1, knop. Oh jawel. Nederland 1 in dit geval. Voortgang. Sorry. 74%. Dit is wel grappig. Hij zegt dat hij al 74% bezig is, Dus dan moet hij bijna afgelopen zijn. Nog een kwart te gaan. 16. 25. Want bij het hond. Serie reportage waarin in tussen nou. de knop. 17. 1. De post 2013. Jeugd. Knop. En hij zegt hier wel knop. En als ik hem dubbeltik dan... Nederland 1. Nu in straks. Knop. ...zie ik dat het Nederland 1 is met nog meer dingen van Nederland 1. En daar heb ik de nu en straks terugknop. 3 van 5, nu en straks terug. Nederland, context. Dus ik denk dat deze toch iets duidelijker is dan die andere. Want je wilt toch wel weten welke zender je wil gaan kijken. prima team, top 2 Nou, de primetime tab. Dat is zo'nzelfde soort verhaal, alleen... Versiliteerd, vandaag, morgen, zondag 24, maandag 25, 19, nu tot... 23, 19, 20, 21, 22, 23, nu en straks. En dan zegt hij dus helemaal niks wat daar te blijven is. Misschien dat ik ze dubbel kan tikken. 19, die tik ik dubbel. 19, prima team, terugknop. 19, Nederland, context. 18, 50, MOS Studio Sport, straatse WK-afstanden, sorry. Verslag, niet meer dan een jaar na haar afscheid, keer Paulie, channel 1, knop. 19, 25, knop. En, oh sorry. 19, 25, de vissers Vijf dagen en nachten van de week volgende broers Jacob in plaats met hun zonen en leven op hun visserskotting. Hun vrouwen in het gezin op. Kijk, dat zijn de stoere mannen van Nederland, hè. En hier heb ik weer die losse knop achter die je kunt dubbeltikken, waar je dan wel meteen hoort welke zender het is. Als ik hier even kijk bij. Instructies, films, tips, top, zenders, instellingen. het lijkt nu al verdacht veel. Of hij nou toch die andere app gepakt heeft? Nee, dat kan haast niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon heel veel op elkaar lijken. Volgens mij is die tvgids.tv een heel klein beetje duidelijker dan de andere, maar. Het haalt het geen van beide bij wat we vroeger aan tv-gids hadden, bijvoorbeeld bij de Nu.nl-app. Bij de... Toen heette die geloof ik alleen maar Nu-app. En als je kijkt wat je nu bij de Nu.nl-app hebt, word je daar zowel qua nieuws als qua tv-gids, word ik daar niet blij van. Uh, misschien heeft een van jullie nog een veel toegankelijker tv-gids gevonden. Er zijn er no nogal wat. Ik heb ze niet allemaal bekeken. Maar dit waren twee die er wat mij betreft een beetje uitsprongen. Ik geef de mike vrij voor vragen. En opmerkingen over nog veel betere tv-gidsen. Ja, ik weet het niet. Maar ik heb uh, begrepen van, uh, dat, dat uh, daar was Kees zo enthousiast over die tv-pro-gids. Dat kost 1,79... Uh, nee, wat kost dat ding? 1,79 of zoiets. Heeft daar nog iemand naar gekeken? Nee, die wil ik nog wel even uh, halen, maar de tijd ontbrak mij vanmiddag om die er ook nog even bij te slepen. Uh, die TV Pro is ook een gratis versie van volgens mij. Had, had ik dacht even in de gauwheid gezien? Um, ik pak hem straks wel even als er nog wat andere dingen zijn. Die uh, hier ter tafel komen. Ik heb hem ooit gehad. Dat is alweer een paar maanden geleden. Uh, dat was TV Pro 2.0 ofzo. En uh, die vond ik toch zo hier en daar behoorlijk ontoegankelijk. Ja, zoiets heb ik ook begrepen. Het is niet, uh, maar ja. Dat, uh, het is de uh, Pro versie is die van wat vroeger TV Light heette. TV Gids Light. Daar is die TV Pro de betaalde versie van. Oké, okay, dat zal een versie zijn zonder de reclame eronder. Ja, maar dat was dus niet alles. Ik, ik kon echt een aantal dingen niet vinden en uh, een beetje door elkaar. Ik weet niet meer precies hoe het zat, want ja, er gaan zoveel apps door je vingers. Maar ik, ik ben toen, ik heb hem er vrij snel weer afgegooid en, en teruggeschakeld op die uh, tv gidslight, Omdat die nou ja, toch bood wat ik, uh, wat ik wilde. En, en nou ja, uh, ondanks die paar dingetjes, Dirk, die jij ook al zei, met dat nu en straks dat je niet hoort welke zender het is dus je moet echt gewoon doorvegen want je weet gewoon dat hij begint met nederland 1 en dan nederland 2 en aan de hand van de tijd kun je dan wel zien over welke zender het gaat maar erg netjes is het niet en bij tv pro was dat een stuk lastiger ik ga dan altijd naar uh, ik heb gebruik ook een tv gids light volgens mij want die heet gids tv ofzo TV en dan inderdaad altijd naar meer, want ik kijk altijd gewoon per zender. Want nu is straks kun je inderdaad die zenders niet goed bepalen. En dan meer, en dan eigenlijk altijd, ja, nee, dan prima. Het is wel irritant. Ja, dat is ook inderdaad wat ik net liet zien. Dat is volgens mij ook de makkelijkste methode om naar meer tablet te gaan en daar zender voor zender te bekijken. Maar ik had gehoopt dat er iemand echt een fabeltastische toegankelijke tv-gids ergens had gezien. We zijn volgens mij toen ik net zat te kijken Nancy verloren. Ik weet niet waar ze is. Maar goed, misschien dat die nog uh, straks weer binnenkomt. Um, nog meer dingen over tv-gidsen. Anders dan gaan we door naar het laatste puntje van wat ieder uh, te binnen viel. En uh, ter tafel en zo komt. Oké, okay, dan, uh, dan gaan we nu door naar het laatste dingetje. Uh, wat ieder te melden heeft. Ik vond de laatste knop die ik nog niet eerder had gezien. Dat is bij. Telefoon. De telefoon is dat. Geselecteerd. Telefoon, alles. Knop 1 van 2. Bij re het recent, recent tabblad. 25. Knop. Verweekt. Dan kun je dus uh, gesprek voor gesprek eruit gooien. Verwijderd om hessels. Inkomend. Mobiel. 1458. schakelknop. Nou, die verwijder ik. Bevestig, verwijderen voor het omwis. En ik bevestig hem, dus dit is... Uh... En hier linksbovenin zit een wis-alles-knop. Wis -knop. En dat wist ik niet. Dus je kunt op die manier ook alle recente gesprekken in één keer weggooien. Moet je wel een keer bevestigen. Maar dan ben je ze allemaal kwijt. Nou, kan handig zijn. Anders moet je ze stuk voor stuk weghalen naar andere mensen die leuke knoppen hebben gevonden of andere dingen op te vangen. Ja, die, ik wist dat wel van die wisknop, maar wat ik jammer vind is, uh, wist alles dat hij ook echt alles wist. Uh, volgens mij maakt het niet uit of je een tabblad uh, uh, uh, recent of gemist hebt uh, uh, gekozen. Um, maar als ik dat fout heb, het kan best zijn dat in een nieuwe versie dat veranderd is, dan hoor ik dat graag. Ik wou dat even niet proberen, want ik heb er een paar die ik niet weg wil hebben. Uh... Nee, dat kan ik wel doen trouwens. <laughs> dat was dus ook mijn probleem. Nou, ondertussen heb ik misschien wel een beetje rare vraag. Uh, zijn er mensen hier die hun iPhone eigenlijk altijd in hun broekzak dragen? Yep, ik draag hem altijd eigenlijk in hun broekzak. Oké, okay, ik ook. Ik heb er een hoesje omheen. Zo'n hoesje dat eigenlijk het scherm vrijlaat, hè, zonder klep. En uh, ik merk dat mijn broeken daarvan slijten. Uh, ik heb nu al een paar spijkbroeken waarbij er een... Gat midden in de zak ontstaat. En uh, ik ben dus nu ook gesommeerd om mijn iPhone niet meer in mijn broekzak te dragen. Ken jij dat verschijnsel, Robert? Ik kan ook een ander hoesje kopen, natuurlijk. Want ik heb hem ook altijd daar. Uh, en geen enkel probleem. Gek, hè? Het, is, het is een zacht plastic hoesje. Maar ik ga het inderdaad toch eens proberen. Want het is uh, de buitenkant van de stof die slijt. Niet eens aan de binnenkant. Dus het is eigenlijk heel vreemd. Maar dat gebeurt. Uh is uh, al de derde broek die ik op die manier, um, nou ja, die ondraagbaar uh, wordt tenzij ik er een lange trui overheen heb. Ja, het kan een soort nieuwe mode worden. Ik heb hem in een um, hoesje aan riem, riem hangen met een clip en dat bevalt mij helemaal prima. Oké, okay, moet je misschien wel oppassen dat hij gejat wordt. Heb ik trouwens nog een opmerking daarover. Uh, meer een waarschuwing. Ik sprak van de week iemand en uh, zijn schoondochter. Haar iPhone was vorige week zaterdag in, uh, tijdens het winkelen in Amersfoort gejat. En dat hadden ze gedaan door haar iPhone bliksemsnel te vervangen door een kartonnen dummy. Dus ze ontdekte dat al, of pas toen dat uh, al een tijd uh, was gebeurd. Want je, ja, zo'n dummy, uh, dat lijkt natuurlijk heel erg. Dus het, het voelt hetzelfde. Uh, ja, dus uh, pas op, zou ik zeggen. Je hebt tegenwoordig prachtige jassen waar uh, zakken in zitten voor iPhones en iPods en zo. En die hebben niet alleen uh, uh, een klittenbandje waardoor die op zijn plek blijft, maar ook nog een, uh, een, een rits. Dus dat wordt een stuk lastiger. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar het scheelt wel. En daar woont hij bij mij heel vaak in op het moment dat ik uh, op reis ben. Uh, het is natuurlijk een gewild artikel. Ja, ze worden heel veel gejat. Ik had uh, van de week een cursist en die had op één dag twee iPhones gekocht. Die had smorgens morgens ingekocht en dan ging ze weer lopen en dan ging ze boodschappen doen met de blokken. En uh, toen werd hij gepikt en ze had hem uiteraard niet verzekerd. Toen was ze zo neidig dat ze gewoon alsnog een nieuwe is gaan kopen. Kijk, zo kan die ook. Maar ah, het is natuurlijk gewoon heel erg vervelend. En over dat hoedje wat ik zelf gebruik, Ik heb meestal een trui aan of een overhemd en dat gaat er overheen. Um, ja, ik zeg niet dat ze hem niet kunnen jatten. Maar dan uh, ja, moeten ze wel wat meer hun best doen dan dat ik hem gewoon los in, uh, in de jaszak heb zitten. Ja, ik kan me indenken dat een verzekering toch handig is. Ik heb er zelf geen, maar als diefstal daaronder valt. Ik bedoel, wil je tegenwoordig een vijf, dan ben je ruim 600 euro kwijt. En dat zijn geen leuke bedrijven. Hallo, ik ben hier. Um, ik wilde iets, even iets heel anders vragen. Het gaat over dat wordpost of zoiets. Moet je dat via de site Onze Taal, moet je je daarvoor aanmelden? Of via de gewone website? Ja, dan ga je naar de website van onze Taal en daar vind je verhaaltje over woordpost. En daar kun je je aanmelden daarvoor. Dat is best leuk. En wat is nou monolithisch? Ik geloof dat ik het wel weet, maar... Ja, ik zou het mailtje er weer even bij moeten pakken. Het stond in een of andere uitspraak van uh, een van de vrouwen van de SGP of zo, geloof ik. Monolithisch uh, is in, uit één blok. Een mono, monolith is ook een, een stuk steen of zo dat één geheel is. Zoiets dergelijks was het. Een monolith. Ja, dat klopt precies. Komt uit het Grieks. Ik associeer onmiddellijk met stug en star. Maar dat zal door je context komen. Dat komt van de S. <lacht> niet van GP. Oké, okay, nog andere leuke zaken. Oh ja, Ik was even benieuwd of iemand ervaring had met de Air miles app Ik las daar van de week iets over. En toen ging ik kijken in de store. En toen zag ik zulke slechte recensies dat ik dacht... Nou, ik geloof dat ik die maar niet ophaal. Heeft daar iemand misschien hier wel ervaring mee? Ik heb hem gedownload en ik dacht dat uh, mijn vrouw alles spaarde wat je maar kon sparen. Maar ze spaart geen R-Miles. Dus ik heb geen R-Miles nummer. Dus moet ik even een nummer aan een collega vragen. En ik schuif hem voor volgende week in uh, het vraaguur. Nou, dan nog één vraag. Hoe heet die, die, die, die, die droomlezer? Die heet Dream Voice Reader of zoiets. Voice Dream Reader, weet ik veel. Hoe heet dat ding? Ja, één van beide. Ik ben de exacte naam even kwijt. Volgens mij heet die Dream Voice Reader. Het kan ook andersom zijn. Maar toets het maar in de App Store, dan heb je twee versies. Dan kan je kiezen en je kan hem proberen. Hij wordt standaard geleverd met herder, dat is Engels. Uh, hij heeft vier of vijf a cappella stemmen of zes voor het Nederlands taalgebied. En daar kun je ook iets mee. Uh, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe word ik er heel blij van. Ook al kosten de stemmen 1,79 euro of zo per stuk. Maar uh, hij kan een hoop. En uh, nou ja, het is discutabel of je de stemmen beter vindt dan wat er in de iPhone zelf zit. Dat mag je zelf bepalen. Maar uh, ja, hij is leuk. En de gratis versie kan uh, wat de, de betaalde versie ook kan. Alleen minder lang. Dus je hebt wel tijd om, uh, om te neuzen of je daar blijft. Ja, het heet uh, Voice Dream. V-O-I-S... Nee, sorry. C-E-D-R-E-A-M. Dan los van elkaar. Voice Dream. En ik heb er inderdaad ook al naar gekeken. Uh, met de gratis versie leest hij ongeveer twee regels. Het is een leuk app. Ja, ik wou net zeggen, er moeten wel spaties in. Want als je dat niet doet, dan ga je hem niet vinden. Ja, Hij wordt als categorie onderwijs gezien. En uh, nou ja, als ze de reviews niet zelf verzonnen hebben, wat natuurlijk altijd kan. Uh, dan zijn er mensen blij mee. En dan ben ik dus niet... E Oké, okay, dan komen we. Oh, lalala. Oeh, dan komen we, wat mij betreft, aan, uh, aan de walreep. Het is uh, wat vroeger dan meestal, maar dat is een keer niet zo erg. Um, heeft er nog iemand iets wat er deze week echt bij door moet? Anders dan we ook gaan afsluiten. En jullie een, uh, een vrolijk, edel, koud weekend wensen. Het, het, het lijkt af en toe wel wat met de zon, uh, Ja. Heel veel uh, warmte voegt die nog niet toe als uh, de wind koud is. Dus de valreep, heeft er nog iemand iets korts wat er even langs moet? Uh, ja, ik wou uh, uh, toch nog eventjes, uh, Dirk, uh, bedanken voor jouw tip van uh, de onderdeelkiezer. Ik maak er inmiddels uh, toch wel uh, best wel vaak gebruik van. Het werkt niet bij alles, moet ik helaas zeggen. Maar uh, ik heb er al veel, veel plezier van gehad. Dat is hartstikke mooi. Ik gebruik hem zelf ook uh, erg veel, wat ik ook al... Schreef ergens. Uh, nou, gelukkig dat uh, Apple voor jou nagedacht heeft over dingen die wij erg handig vinden. En de onderdeelkiezer, dat is een ding uh, waar je als je een lijst op het scherm hebt drie keer kunt tikken met drie vingers. Dan wordt die lijst in alfabetische volgorde gezet met een zoekveld erboven waar je gewoon delen in kunt typen van wat je zoekt. En dan maakt hij dynamisch maakt die het lijstje kleiner. En er zit ook een tapindex aan de rechterzijkant waar je gewoon door zo'n lijst heen kunt verloepen. Oké, nog meer valreep. Nou ja, drie keer met drie vingers is volgens mij het schermgordijn, toch? Oh, sorry. Dan, ik bedoelde drie keer met twee vingers. Drie keer met drie vingers is het schermgordijn. Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Oké, okay, dan uh, was dit het vraaguur van 22 maart. En wens ik jullie nogmaals een heel erg goed weekend. En... Uh, voor volgende week ga ik dus naar die air miles map kijken. Naar die air miles ding wil ik ophalen of erbij halen. En die voice Dream, want dat lijkt me ook een, een, een wat Nancy al zei: een heel mooi programma. En misschien dat dat wel een oplossing kan zijn voor het lezen van lastige PDF's. We zullen er eens naar kijken. Jongens, goed weekend en tot de volgende week. En leuk dat jullie er allemaal waren. Groeten!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 the movement